Het was vooral te danken aan twee schikkingen... die met telecombedrijf Wimpelkom en met autoimporteur Pon. Volgens het OM is het wel een kwestie van lange adem om geld af te pakken. Gemiddeld duurt een zaak vier tot acht jaar. De aardbevingen van gisteren in Italië hebben zeker één leven geëist. Een man van 82 stierf toen het dak van zijn huis instortte. Zeker drie mensen worden nog vermist. Ze logeerden in een hotel dat door een lawine werd bedolven... Hulpdiensten proberen het hotel te bereiken, maar dat is moeilijk door het dikke pak sneeuw. 50 plus heeft de voorzitter van de afdeling Noord-Holland uit de partij gezet. Volgens regionale media heeft hij een schoolreisje van zijn kleindochter betaald met geld uit de partijkas. Voorzitter Vos organiseerde een schoolreisje naar het Binnenhof in Den Haag. De kosten van het busvervoer declareerde hij bij 50 plus. partijvoorzitter Nagel noemt dat onacceptabel.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 Took my breath away And I have never had such a feeling Such a feeling of opening van het programma Goedemorgen Zandvoort, eh, ...vanuit Hotel Hoogland en ik heet alle luisteraars van harte welkom. Het is een heel bijzonder programma vanmorgen tussen luisteren. Eh, de techniek... ...is in de vertrouwde handen van Casper Keurensen. De koffie wordt met vriendelijke hand geschonken door uh, Gerry Rutte. Uh, maar ik moet eerst eventjes Irene Jaag verontschuldigen... ...die mede-presentator zou zijn, maar die is geveld door de griep. Dus ik mag het heerlijk alleen doen en dat zal best lukken. We hebben een interessant programma voor deze twee uur. We beginnen zometeen met wie kan anders zijn? Esther Kroon. En de oude Zandvoerders weten dat he, van Kroon Mode. Nou, daar gaan we uitgebreid zometeen over praten. En daarna komt de, de nieuwe regio-manager van de Kei zich voorstellen: Jeroen Raus. Dat u het maar weet wie dat is. Nou, daar gaan we straks even flink over doorpraten. En daarna krijgen we De zonstroom, Een prachtig initiatief. Wat al een aantal jaren is voor mensen die af en toe even de zaak wat vergeten. Maar die daar heel gezellig bij elkaar zitten op de Toorbeckerstraat. En daar gaat Leontien Trijber ons verder over inlichten. En dan komen we aan de tweede uur. En dan praten we met Willem Paap, die is onderweg vanuit Haarlem hier naartoe. Hij hoopt op tijd te zijn. Ja, natuurlijk gaan we even de politiek bedrijven Nieuwe Coalitie. Ze moeten nog veertien maanden. Redden ze dat of redden ze dat niet? En eh, vervolgens gaan we praten met eh, mensen, Raymond de Munk, over de verbeelding in Zandvoort. Ja, en dat zijn dus de verbeeldingsorganisatie, gemeenten en een heleboel bedrijven... die mensen met een verstandelijke lichamelijke of psychische beperking... en een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. En die helpen ze om weer op die arbeidsmarkt te komen. En we besluiten tweede uur met Jess in Zandvoort. Want de Kerr komt naar Zandvoort toe. En Hans Rijmers die weet er alles van, want hij organiseert het. Dus uh, nou, dat is het programma voor de komende twee uur. Maar tegenover mij, dames en heren luisteraars, zit Esther... Esther Kroon, welkom. Fijn dat je Dank er bent. Dank je wel. Want uh, als ik praat over Kroon, dan zijn de oude zondvoeters een beetje in shock. De winkel gaat sluiten. De winkel stopt. Ja, na 70 jaar is het welletjes geweest. Laten we even bij het begin beginnen. Ja. Uh, de Venendaalse, wol, Venendaalse Wolhuis ja. was het oorspronkelijk. Ja, het was eigenlijk wel kroon, maar de Zandvoorters gingen het Zandvoortse het wolhuis noemen, omdat Veenendaalse wolhuis, omdat mijn opa en oma Veenendaalse wol verkochten. En dat haalden ze dan en zo kregen het de bijnaam Veenendaals wolhuis. Maar het was kroon. Maar het was al kroon, ja. Uh, nou, de net openingsmuziek gespeeld van uh, Lady Red. Dat is niet zomaar. Want je, je hele etalage hangt vol met rode BH's en slipjes en dergelijke. Hele mooie linserie van Triumph. Kijk. Nu te koop met 20% korting. Kijk, dus de dames, ga dan nog even langs. Ja, graag. Hartelijk welkom. Je bent om half, half <laughs> weer open. Elf uur ben ik weer open. Nou goed, we gaan, hey, we gaan even over de familie beginnen. Want, ja. Uh, uh, ja, ik kan. Ik, ik, jouw vader heb ik nog meegemaakt, Jaap, Jaap Kroon. Ja. Maar zijn vader is natuurlijk ook daar druk mee bezig geweest. Hoe is het gestart? Mijn Zeven. opa is ja. in 1947 uh, oprichting van Kroon begonnen. Ik denk dat het niet Kroon Mode heette, maar iets van J. Kroon. En allemaal Jacob, gingen, hè? Allemaal Jacob Kroon. Dus ze, gingen, ze kwamen uit Amsterdam. Daar hadden ze ook nog een klein winkeltje op de Nieuwe Dijk... En dan ging mijn opa nog zaterdag naar Amsterdam. En zo reisden die heen en weer. Maar uiteindelijk zijn ze met het hele gezin met zes kinderen in de Haltstraat komen wonen. En iedereen was werkzaam in dat winkeltje. Maar vroeger was het zo, je had goederen. En als die verkocht waren, dan ging je weer even dicht. Om weer nieuwe goederen te krijgen. Het was een hele andere tijd. Ja, en op een gegeven moment begint jouw vader, Jaap. Ja, na een tijdje heeft mijn vader de winkel overgenomen. Had hij daar zin in? Want hij is ook later strandpachter geworden. Ja, hij had zin in de winkel. Maar hij had altijd in zijn hoofd, ik wil nog eens een strand hebben, want dat is goudgeld verdienen, dacht hij. Maar dat was niet zo. <lacht> maar, maar wil je een strand aan beginnen, dan moet de hele familie meewerken. Ja, hij kocht de strandtijd eigenlijk voor mijn broer. Zo was het plan. Dat hij samen met mijn broer die strandtijd zou runnen. En met een... Even we uh, praten nu over jonge Jaap. Jonge Jaap Kroon. We noemen hem Jaapie. We noemen hem Jaapie. Even voor het gemak. Jaapie en Jaap begonnen een strandtent. Ja. <laughs> met een zwager nog van mijn vader. En, maar ja, helaas, na een jaar kreeg ze flinke ruzie. En uh, nam Jaapie de kuierlatten En zat mijn vader met een strandtent. Na vijf jaar heeft hij die verkocht aan John van Dam Die jaren bij ons gewerkt heeft. Sean van Dam bekend van vis. De, ja. Vandam vis. Of, ja, ja, ja. Ja, ja, je weet het wel. <laughs> Uiteindelijk ook in de vis terechtgekomen. Mijn broer is ook met vis begonnen. Die ja, maar eens... dat, daar zit natuurlijk een logische verband in. Want jouw vader was getrouwd met een duivenvoerder. Ja, Aagje. Aagje. En Aagje die zat met de kinderen in de vishandel vlak naast jullie. Ja, zo zijn ze ook verliefd geworden op elkaar. Wat nu die Italiaan is die er zit. Ja, Felixenia? Ja, zoiets. Ja. Mijn moeder werkte in de, in de viswinkel... en mijn vader ging daar elke dag een haringje halen... omdat hij wel een oogje op Aagje had. Echt? En uiteindelijk zijn ze bijna vijftig jaar getrouwd geweest. Toch leuk, hè? Want ze zitten dan vlak naast elkaar. Ja. Mijn moeder was stapel op mijn vader. <lacht> ja. Geweldig. Ja, ze was 18 en toen ze 19 was... is uh, ja, piet geboren... Nou, en toen. Want Jaapie, die ging ja, de, van de strandtent af. Dus die moest wat gaan doen. Dus die kwam uh, bij de Duivenvoerder in de vis. Ja. Ja, hij heeft verschillende dingen gedaan. Maar ik was toen toch pas elf. Ja. Dus ja, in mijn, dat weet ik niet precies hoe dat gegaan is. Maar uiteindelijk uh, woonden we in de Verzantenstraat. En daar tegenover ons was Molenaar. En die zette zijn viskarretje te koop. Toen dacht mijn vader, hé, hey, dat is leuk voor mijn zoon. En zo is het gaan uh, rollen. En nu staat hij dus al veertig jaar in de vis. En een franchise, dus hij heeft een aantal karren... en die worden dan weer gepakt en dergelijke. Ja, maar nu is hij, uh, dat heeft hij een beetje afgestoten de laatste jaren... en nu zijn ze met één kar bij de watertoren nog heel erg actief. En er was nog een hobby van jouw vader. Er waren paardjes. Ja, Dravers. Ja, de, en Jaapie heeft dat overgenomen. Ja, de Dravers, dat was een hele grote hobby van mijn vader. En elk nieuw veulen werd vernoemd naar een kleinkind. Zo hadden we Jurre Kroon, Kim Kroon, Leslie Kroon. naar nou, een schoondochter, Nicole Kroon. En Haga Kroon was een beetje verbasterd. Omdat je elk jaartal moest met een letter beginnen van dat jaar. Dus Haga was eigenlijk... Naar mijn moeder vernoemd. Maar het moest met een H beginnen. Maar heb je zelf ook nog interesse in paarden gehad? Ja, maar gewoon uh, recreatief. Gewoon af en toe lekker rijden. Niet, de in de, niet in een koetsje over het strand heen? Nee, nee, dat is niks voor mij. Het is leuk dat het zo van vader op zoon overgaat, hè? Ja, het is alleen helaas dat Jaap nu wat minder uh, met de paarden kan. Maar ik zag om de nieuwjaarsreceptie weer... Vrolijk ertussen zitten, dus ja, we zijn weer positief goed. gestemd. gaat heel goed, gaat de goede kant op. En dat, ja, het ziet er nou uit dat het bijna helemaal goed komt. Dat is mooi. Ja. Even weer terug naar Kronenmode. Ja, want daar komen Wat, we hier voor. Ja, en nou kom je met dat bericht, na 70 jaar, we stekken stikken eruit. Ja, het was voor mij de keus om echt te gaan renoveren... een frisse winter doorheen, of te gaan stoppen. Na een beetje nadenken dacht ik... Het is genoeg geweest. Ja, en dan laat je die zandvoerders achter. Die allemaal bij je langskomen. Ja, maar ze kunnen nog langskomen. Ik heb nog aardig voorraad. Hoe lang blijven ze nog open? Korte. Ik denk zo'n medio 1 maart. Uh, definitief de stekker eruit te trekken. En dan? En dan ga ik genieten van mijn twee kleinkinderen. Levi en Max. Ja. <lacht> ik, ik kan eens wat dingen doen. Als ze straks gaan voetballen. Kan ik op een zaterdag eens naar een wedstrijdje gaan kijken. Ik hoef niet meer te denken oh de winkel, de winkel die komt altijd op nummer 1 laat gaan, ga leuke dingen doen, ga een beetje genieten het leven is misschien kort of lang, je weet het niet ik kan het nu doen ja, ergens schreef je gelijk natuurlijk. Ja, dank u. Maar het is wel jammer voor de zonvoeters. Ja, het is Want jammer. Want het is weer een vertrouwd beeld wat uit de straat verdwijnt. Ja, ik hoop ook dat er iemand in die linserie... in ieder geval in de linseriebrand, uh, gaat starten. Met, misschien met internet erbij, dat je goede verhouding heb. Maar voor mij... ja, ik heb daar geen, geen... zoeken van. Om dat goed aan te pakken. Maar ik weet dat er nu merken zijn... het is een soort lingeriewinkel, die dat heel goed combineren. Dus veel opsturen, maar ook dat de mensen weer naar de winkels komen. Heb je, heb je een idee wie er straks in de winkel komt? Nee. Nee. We gaan het uh, waarschijnlijk verhuren, voorlopig. En ja, je mag... Voor volgens het pro-bestemmingsplan, ja, van alles erin beginnen. Horeca en retail. Nou ja, dat moet dan makkelijk zijn, want je zit op een A1-locatie. Ja, ik denk dat het verhuren niet lang zal duren. Zal je het missen? Dat ja. denk ik wel, want de leuke praatjes, de gesprekken... Ik heb het natuurlijk 32 jaar met heel veel plezier gedaan... Dan mis je het. Ik denk, In ja. ieder geval de regelmaat van... ik moet zo ja. naar de winkel toe, ik moet inkopen doen. Eh. Ja, nou. dat was natuurlijk ook een probleem. Dat inkopen, omdat ik natuurlijk... nou, niet natuurlijk, maar ik heb twee versleten knieën. En alles werd een beetje te zwaar. Te veel nadenken van, ik moet daar mijn auto zetten... en dan kan ik zo snel mogelijk daar en daar komen. Niet meer spontaan een uurtje kunnen lopen op een beurs in Parijs of in Duitsland. Alles wordt, er, wordt je dan te veel een beetje. En je had ook nog Carla Boon die af en toe even inviel. Ja, die valt af en toe in. Daar heb ik natuurlijk een hele goede ja. hulp aan. Ja. ja, heel fijn dat ze dat uh, doet. Je bent heel bijzonder, weet je dat? Ja. En dat na zoveel jaar... een eh, familietraditie van opa, pa, broertje... Eh, Noem maar op. Ja. En nu de kinderen. En mijn kinderen, ja. Daar moet ik ook vaak zeggen. Nee, mama kan niet mee. Of uh, wil je met mij daarheen? Nee, de winkel, de winkel. Altijd die winkel. Ja, en tot Het... tien uur s avonds? Nou, dat heb ik niet zoveel gedaan. <laughs> eerlijk gezegd. Nee. <laughs> nee, 32 jaar geleden wel. Maar uh, langzamerhand. En dat is ook zo. Je moet eigenlijk zeven dagen in de week open. Van tien tot tien. Vooral in de zomermaanden, Dus ja. winters ja. natuurlijk. Natuurlijk niet. Het seizoen moet heel belangrijk zijn. Ja. De winkel moet op één staan. Je moet eigenlijk zeven dagen open. Ja. Wil je in Zandvoort succesvol slagen? Ja. ja, ik kan me het voorstellen. En dat... Het is niet een kwestie van het is volbracht... maar je hebt nee. enorm veel werk verzet. Ja, ik heb heel erg mijn best gedaan... maar de laatste jaren ben ik een beetje gaan twijfelen... van is dit nog wel wat ik wil? En? Ja, ik denk dat het nu eens tijd is om ook eens andere dingen te doen. Een beetje akadjokken. Een beetje sporten. Misschien weer in mijn vrije uurtjes een paardje rijden. Wie weet. Genieten van. Genieten gaan. En je hebt nu de tijd om te genieten van kinderen en kleinkinderen. Ja, heerlijk. Dan nou, zie je wel een keer aan de kant van het voetbalveld staan. Ik denk het wel. Het zal met, nog een paar jaar duren, want we zijn vast anderhalf. <laughs> maar dan is het genieten. En dan is het genieten. En dan en, heb je daar tijd voor. Ik wens je erg veel sterkte voor de toekomst. Dank en gedaan. genieten van. Dank en gedaan. fijn dat je hier was. Graag gedaan. En dames en heren, u kunt nu nog de rode lingerie bij Esther gaan bekijken en kopen. Ja. Nog een paar weken. Ja. <laughs> Dankjewel, Dankjewel voor je komst. Dankjewel. Ah, en we zijn weer in de uitzending. En u heeft geluisterd naar New Horizons van de Moody Blues. Eh, luisteraars, er zit een belangrijk man tegenover mee. En als ik u zeg Jeroen Rous, dan zegt u wie? En dan zeg ik Jeroen Rous. Want hij is de regiomanager, de nieuwe regiomanager manager van De Kijk. Dat is hij per 1 februari. Alvast gefeliciteerd. Dank u wel. Dank u wel. Maar de, de, de inwoners van Zandvoort willen wel weten, wie is Jeroen Rous? Eh, ik heb een hele, hele verklaring. Voor je, maar <laughs> misschien kan je dat beter zelf uh, zeggen. Hoe ja. ben je in dit vak gerold? Uh, nou, eerst al, op. mijn naam is Jeroen Roos. Uh, ja. Ik woon in Haarlem en ik heb twee kinderen. Uh, ik werk op dit moment in Amsterdam voor de woningcorporaties. Uh, en ik ben in december gevraagd door voor de voor Kei... een heleboel woningcorporaties. Ja, voor, ik werk voor de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, ja, tot 1 februari. Ja. Uh, waaronder de KEI. Uh, en daar ondersteun ik de woningcorporaties bij alle beleidsmatige zaken. Dus eigenlijk alle veranderingen die spelen, die probeer ik te vertalen voor de corporaties. En ik ben in december gevraagd of ik regiomanager van Zandvoort zou willen worden. En uh, ja, dat vind ik een, een grote eer en daar heb ik ja tegen gezegd. En dat is wel een verandering. Ja, van van als je alle woningbouwcorporaties voor werkt en dan opeens specifiek voor de kijk kiest. Ja, ja zeker. Hoe komt dat? Uh, nou, allereerst ik heb dat bijna elf jaar gedaan. Uh, nooit met het idee om zo lang bij de federatie te gaan werken. Ik had een idee van ongeveer een jaar of vijf. Maar dat werd snel wat meer. Dus ik was op zoek naar iets nieuws. Uh, als gezegd, ik ondersteun daar alle woningcorporaties. Maar doe dat vooral beleidsmatig. De volgende stap die ik graag zou willen uh, maken... is vooral om dat ook ja, daadwerkelijk voor een woningcorporatie te doen. En te zien hoe dat gaat. En, en de dagelijkse praktijk te zien. Nou ja, die kans die heb ik dus nu gekregen. Maar je bent ook lid van de Raad van Toezicht van het Eiburg College. Ja. Uh, je bent bestuurslid-secretaris van de, de Kennisnet werk Amsterdam. Ja. Uh, je bent uh, beleidsadviseur wonen van eigen haard. Je bent onderzoeker voor de RIGO, research en analyse. En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. En het is ongelooflijk wat je allemaal doet. <laughs> nou, dat valt ook wel mee. Uh, ja, ik vind veel verschillende dingen leuk. Uh, en, en een van de redenen om hiervoor te kiezen is vooral, ja, ik probeer me elke keer te bekwamen in nieuwe zaken. Uh, en, en, en dit voelt dus ook als een uitdaging, dus de, dat lijkt me interessant. Je hebt je natuurlijk al één sinds voorbereid op wat je hier in Zandvoort ziet en kan verwachten? Of sta je nog helemaal blanco? Ik moet zeggen dat ik behoorlijk blanco ben. Ja. Uh, ik heb twintig jaar in Amsterdam gewoond. Ik ben net naar Haarlem verhuisd. Mijn ouders die komen uit Eimond. Dus mijn vader is in Haarlem geboren. Uh, of in Haarlem geboren. In Haarlem opgegroeid. Mijn moeder komt uit Velsen. Dus het voelt wel als nou, vertrouwde grond, zullen we maar zeggen. Um, ja, ik weet van de gemeente Zandvoort vooral de kennis als, nou toch eigenlijk ook wel als badgast. Uh, dus ik ga me de eerste weken in februari vooral uh, uh, op, uh, richten op het kennismaken. Uh, iedereen leren kennen. Uh, zien wat hier vooral speelt. Uh, veel dingen ophalen. Nou, het grote geluk is dat de KEI heeft een, een, een goed zelfwerkend team. Dus daar heb ik volgens mij in het begin geen zorg voor. Dus ik ga me vooral laten informeren en laten zien wat hier speelt. Um, maar de nuances die ken ik inderdaad nog niet. Ik uh, moet nog beginnen. Ben je niet nieuwsgierig? Want Sandvoort staat soms, soms niet altijd, bekend als een moeilijke gemeente. En dan praat ik niet ja. over de gemeenteraad, maar gewoon in het algemeen. Uh, je moet één van hun zijn. Een vreemde wordt af en toe een beetje bekeken van... nou, laat hem eerst maar eens bewijzen. Uh, en als je dat één keer goed gedaan hebt, dan ben je er ook één van hun. Nou, volgens mij is daar helemaal niks mis mee, want dat moet je volgens mij overal, dus hier ook. Uh, ik heb wel meerdere keren al gehoord van nou, je gaat het nog wel merken, dus een, een bijzonder slag mensen. Nou ben ik zelf ook een bijzonder slagmens, dus ook daar maak ik me dan niet direct zorgen over. Het is alleen in de wintermaanden, hoor. In de zomer hebben we het allemaal veel te druk met de toeristen. Ja. Maar in de winter hebben we tijd. Dan ja. kunnen we commentaar leveren. Ja, zo werkt dat dan wellicht, ja. ja. Nee, dus daarin, ook daar laat ik me in verrassen. En uh, ja, daar sta ik voor open. We gaan het zien. En ik hoop dat ik daarin stand hou. Heb je ideeën over, want je hebt nu zoveel gedaan en zoveel kennis, ideeën over hoe de toekomst wordt ja, niet alleen in Zandvoort, maar in het algemeen over koop, huur, sociale woning, doorstroom en dergelijke. Nou, wat ik wel al gezien heb is dat er is net een, uh, een gezamenlijke visie opgesteld met de, de huurdersplatform Zandvoort en met uh, de, de gemeente Zandvoort. Uh, dat heet Ruimte voor, uh, voor Evenwicht. Uh, Zandvoort kenmerkt zich door, nou ja, eigenlijk uh, veel ouderen. Uh, en weinig jongeren. Nou, voor een, een goede toekomst is het logisch dat de gemeente evenwichtig is. Dus uh, voor de kei betekent dat allereerst zorgen dat woningen geschikt zijn... zodat je er kan blijven wonen als je oud bent. Maar ook zorgen dat er jongeren in de gemeente kunnen komen wonen... zodat we een evenwichtige gemeente hebben. Dus ja. dat zal volgens mij de komende tijd vooral de focus hebben. Uh, maar nogmaals, ook daarvoor geldt dat de eerst goed moet kijken... van ja, maar hoe ziet het er hier nou uit? Wat, wat betekent dat nou? Want het is altijd specifiek en nooit algemeen. Het is een algemeen probleem, maar dat is al 30, 40 jaar. Ja. Jongeren, uh, die komen nou eens in een aanmerking... ...voor een, een goedkopere ja. wonings eh, ...die ja. verhuizen naar Hoofddorp en uh, andere plaatsen. Ja. En ja, dan word je een de gemeente. Ja, nou ja, dat is een van de aandachtspunten. Uh, dus in de visie staat ook van we willen nieuwe woningen bouwen. Daar staat ook in we willen een betaalbare voorraad. Dus heel gericht voor het prijsbeleid. Nou ja, dat moet betaalbaar zijn. Uh, en er moet natuurlijk voldoende kwaliteit zijn... ...want mensen moeten hier ook fijn uh, kunnen wonen. Ja. En zoveel woningbouwlocaties hebben niet meer in Zandvoort, hè? Minister Guiters nee. heeft ooit een, een streep om Zandvoort heen getrokken... en ja. daarbuiten mag niet gebouwd worden. Ja. Maar heb... er is een terrein bij, uh, waar nu bedrijventerrein is in, ja. in Noord. Ik, ik begreep dat er één locatie is dat ontwikkeld gaat worden. Ja. Nou, ook daarvoor geldt weer, dat moet ik nog precies zien hoe dat zit. Uh, nee. Dus die ambitie die hebben we ook. Uh, maar het is inderdaad ook wel... Ja, Eigenlijk met alles, ook met beschikbaarheid van woningen. Je hebt het te doen met wat er is. Dus het is vooral een kwestie van kiezen en evenwicht zoeken. Ja. Ja. Uh, hoe goed zit uh, financieel uh, de kei in elkaar? Uh, geen problemen over uh, opeens omvallen en dergelijke? Nee, nee dat, dat, dat speelt niet. Uh, in hoge, algemeen... be, hoge beloningen van directeuren en dergelijke? Ja, we hebben een aantal excessen in het verleden gehad. Ja, ik vraag het uh, maar even. Uh, ja, ja, zeker. Uh, en, en terecht. Uh, dat is vervelend, want dat speelt natuurlijk... Een, uh, dat klinkt nog een tijd door. Uh, ik heb in de afgelopen jaren wel gezien... Ja, dat als ik dat... iemand in de Ferrari zie rijden... dan denk ik, die is directeur ja. van een woning. Ja, nou, die rijden alleen maceratisch. Ja, okay. <laughs> nee, maar goed. Dat is natuurlijk wel een beeld wat ons achtervolgt. En, en, en, ja, uh, vertrouwen komt te voet en gaat de paard. Dus daar zullen we ontzettend hard aan moeten werken. Ik zie dat dat inderdaad ook wel is gebeurd. Als we kijken naar de KEI. Uh, uh, dan weet ik ook in de algemene zin. Van dat dat nou ja, de, de leningen die worden uh, uh, versneld afbetaald. Dus alles wat je niet aan rente betaalt. Dat kun je wel uh, besteden aan de woningen. Uh, ziet weer een stuk gezonder uit. Dus dat zit uh, volgens mij goed. Ben jij ook bereikbaar? Uh, stel voor dat de, de, de, de, een vereniging van uh, eigenaren of van huurders jou in het weekend wil bereiken. Ben je dan ook bereikbaar of zeg je nee, kantoor Ik zeg eigenlijk altijd, ik ben altijd bereikbaar maar niet altijd beschikbaar. Ja. Uh, uh, maar volgens mij hoort ook wel bij de functie van regio-manager dat je uh, uh, bereikbaar en beschikbaar v bent. Ik een voorbeeld geven: een half jaar geleden, het dak van een flat waait eraf door een storm. Dan, nou, ben ik, dan neem ik aan dat je toch even de auto pakt en zit. Ik kom even kijken wat er aan de hand is. Dan volgens mij word ik anders met, vek, met, met pek en veren zeg maar, de gemeente Juist. uitgedragen. Juist. <laughs> uh, dus je moet je wel laten zien overal. Ja, en, en daarin geldt: ik probeer me altijd maar voor te stellen dat als het mijn leven is, als het mij zou gebeuren, dan zou zou ik ook willen kunnen bellen. Uh, ja. Dus dat geldt andersom ook. Dus ja, graag. Ja. Zeker. Uh, want als je dak eraf waait en je krijgt te horen... nou, wacht maar tot het maandag is... Ja. Zo, werkt het niet. Nee. zo werkt het niet. En de organisatie is goed, maar... Ja. Uh, ja, je bent wel de baas, dus dan ja. moet je wel af en toe... je ja, gezicht laten zien. Ja, dat hoort erbij. En bekend zijn ja. in Zandvoort. Ja. En ik hoop vooral dat er, dat er geen daken van de woning af, uh, afwaaien. Maar nee, als dat nee. gebeurt... ja, uiteraard. Ja. ja. Zo werkt het. Ik uh, ben een stuk wijzer geworden. En ik hoop de luisteraars ook. Uh, nogmaals, ben je alleen? Ben je getrouwd? Um, ik ben getrouwd. Ja. Inmiddels bijna drie jaar. Uh, ik heb twee kinderen. Ik heb een, een dochter van bijna zeven. En een zoontje van bijna vijf. Ja. We zijn dus een half jaar geleden naar Haarlem uh, verhuisd. Ja, en ook daarvoor geldt. Ik ben het aan het verkennen. Het bevalt ontzettend goed. Beter nog dan gedacht. <lacht> Goed, Jeroen, uh, ik wens je welkom in Zandvoort. Dank u wel. Dank 1 februari start. Ja. En ik hoop dat je heel lang blijft, want ik heb in de afgelopen jaren... vele directeurs <laughs> komen En ik wil nu iemand hebben die uh, tientallen jaren hier voor vast Zandvoort gezicht, bekend is. Vast gezicht. Ik ga mijn best doen. Welkom. Dank, welkom. dank u wel. Ja. Dank je. We gaan even weer naar de muziek. Dit was uh, van dik hout. Niet uh, zaag planken, maar stil in mee was het lied. En dat is een mooie aanleiding naar het volgende onderwerp. Stil in mee. Uh, de zandstroom gaan we over praten. En misschien zijn er zandvoeters die zeggen. Wat is de zandstroom nou? Dat is een, een, een ontmoetingsplaats. Voor mensen die uh, misschien eventjes uh, iets anders willen bedenken. en Met elkaar zijn en gezelligheid hebben. En die zitten aan de Torbekstraat. En daar is Leontien Treiber toch de belangrijke uh, gene van die dat allemaal regelt en organiseert. Het gaat uit van stichting Zorgbalans Hardem. Uh, zal ik meteen zeggen, het is open van tien tot vier uur. Op dinsdag, woensdag en vrijdag. En er wordt dankbaar gemaakt. Nee, maar van dat gemaakt. klopt niet. Nee. Nee, helemaal goed. <laughs> fijn, nou, dat ik hier, fijn dat ik hier weer mag zijn. Ja. Uh, ontmoetingscentrum Zandstroom. Wij zijn open maandag tot en met vrijdag. Van 10 tot 4. Of wij zijn er eigenlijk van 9 tot 5. Maar onze deelnemers, heet onze clubleden, die zijn er van 10 tot 4. Van maandag tot en met vrijdag. Maandag tot en met vrijdag. Oké. Okay. Ja. Ja. Nou, dan hebben we dat even gekurts. Hebben we dat even gedaan, de praktische dingen? Ja, precies. Nou, dan is dat bekend. Maar nu zeggen de mensen in Zandvoort, de Zandstroom. Leontien, vertel alsjeblieft. Ik ga vertellen. Nou, dat is inderdaad waar. Ik denk altijd dat iedereen zo langzamerhand wel weet... ...wie wij zijn en wat we doen, maar dat is allesbehalve het geval. Het is daarom super fijn dat ik hier kan zijn. Uh, wij zijn bedoeld, uh, Zandstroom is bedoeld... ...voor kwetsbare ouderen, waaronder mensen met dementie. En uh, de mensen die bij ons komen zijn van 62, ik denk, tot 96. Dus alle leeftijdsgrenzen. Niet alleen maar mensen boven de 70, 80, maar ook jonge mensen. Want ook bij jonge mensen kan het gebeuren dat er iets misgaat in je hersenen. En waardoor je wat kwetsbaarder wordt. En het heel fijn is om bij een club te horen waar allemaal leuke dingen gebeuren. Het is een sociëteit. Ja, het is ook, ik, ik ben ook altijd enorm het woord dagopvang en dagbesteding aan het verbeteren. Want daar wil namelijk niemand naartoe. Sociëteit, zoos. So club. Uh, als mensen bij ons binnenkomen maken we een grapje en dan zeggen we welkom bij de leukste club van Zandvoort. Met een knipoog natuurlijk, want dat zeg je niet over jezelf. Maar het is vooral om mensen te laten voelen dat er gewoon leuke mensen komen. En eigenlijk zijn de meeste mensen leuk. En hebben allerlei activiteiten. We hebben allerlei activiteiten. We doen Tot dansen, uh, alles. Dansen. We doen ontzettend veel met muziek, met kunst, met gesprekken. Uh, maar het aller, aller, aller, allerbelangrijkste is dat de sfeer gewoon goed is. Dat mensen mooie mensen zijn. We focussen op wat er wel kan en niet op wat er niet kan. Um, maar ja. En wat ik hoor, mensen hebben ook plezier. Wij hebben een, nou dat is ook zo grappig. Dat is de reden waarom we nu net een kaart ontwikkeld hebben. We hebben ongelooflijk veel plezier. Er wordt ontzettend veel gelachen. En ik zeg ook heel vaak tegen mensen die uh, tegen de drempel aanhikken of die het ingewikkeld vinden. Zandstroom is een kans voor mensen. En dat is een totaal ander verhaal. Wie hikt er tegenaan? Zijn dat de familieleden? Ja, vooral, toch een... vooral familieleden. Ja. <laughs> niet ja. de mensen zelf, maar nee. vooral de familieleden, en dat heeft heel erg te maken... kun je niemand kwalijk nemen dat mensen niet goed weten... Uh, wat er allemaal kan. Er kan nog verschrikkelijk veel. Ook al heb je die, krijg je de diagnose. bedoel je. er kan nog zo ontzettend veel. Maar bepaalde dingen, ja, mensen willen niet vanzelf. Dus het is heel belangrijk dat je ze verleidt. Nou ja, ze, we, we, zijn eigenlijk met elkaar. Ik wil helemaal niet praten over wij en zij, maar... Maar het is meer de familieleden. De het is omtanden. familieleden en het is natuurlijk ook ingewikkeld. Want stel je bent al 50 jaar bij elkaar en je partner gaat vergeten. Um, ja, dan, dan vraagt dat eigenlijk dat je op een gegeven moment... eigenlijk op een andere manier met elkaar omgaat. En dat leer je niet zomaar als je al 50 jaar op eenzelfde manier gewend bent... om met elkaar om te gaan. Maar het gaat toch om de persoon die in jullie toekomt... die het... ervan geniet... En die nou, die wij die zeggen heeft. altijd... het ontmoetingscentrum is bedoeld... voor de mensen, zeg maar, de kwetsbare mensen. De ja. kwetsbare ouderen. Maar we zijn er ook... heel erg voor de familie. Want het is... een ontzettend lastig proces. En het ja. is heel erg onderschat. Want haperende hersenen, zoals ik dat noem... zie je niet aan de buitenkant. Dus mensen... Uh, je kan het niet zien. Dus dan zeggen ze... nou, het valt wel mee. Maar als je eenmaal... haperende hersenen hebt, valt het niet mee. En dan is het handig als er een plek is... waar je jezelf kan zijn, waar je tips... waar je adviezen krijgt. Ja, en het zijn niet zomaar een paar mensen. Want, nee, ik zie er gemiddeld honderd zie... per week. Kijk. En inmiddels hebben we ook een nieuwe club in Aardehout, Maar dit gaat ja. over Zandvoort. Maar in Aardehout hebben we ook een club gestart. Ontmoetingscentrum Zwaluwstroom. Ja. ja, ik denk dat ik gemiddeld honderd mensen per week zie. En ook uh, ja, steeds vergelijkbare gesprekken voor met mensen. Vooral als mensen zeggen ja, mijn vader wil niet, mijn moeder wil niet. Nee, dan zeg ik, niet willen is normaal. Ja normaal gedrag. Nou, daar gaat die kaart over, die nou, we nu vertel, net ik heb, ontwikkeld ik heb, ik heb een kaart hier voor me en er staat voorop, ik ben mens, ik mag vergeten. Ja, dat is een hele belangrijke, en dat is een uitspraak van een van onze deelnemers zelf. Als het, als het gebeurt, als je gaat vergeten, dan heb je gewoon dikke, vette pech. En dat wordt alleen maar erger als je daar ook voor gaat schamen. Dus dat vinden wij ontzettend belangrijk, dat er een enorme tolerantie is, jongens, ik ben mens, ik mag vergeten, en het kan iedereen overkomen. Ja, Van de ook jongeren. hoogleraar, de koning, het maakt niet uit. Het kan iedereen overkomen. Ja. En wat wil je dan? Dat je gewoon er nog bij blijft horen. Dat je bij een fijne club hoort. Maar nou, <lacht> vertel eens wat meer wat er op die kaart staat. Want er staat normaal... Ik nam even een slokje water. om ja, te Normaal gedrag hebben. bij ja. dementie. Nou, die een, die... En wat, wat Want, helpt? Aan de ene kant staat ik ben mens, ik mag vergeten. Ja. Op een kunstwerk vinden wij ook belangrijk. Een vrouwelijke, kleurrijke uitstraling. En aan de andere kant staat normaal ik gedrag... Vind je hebt wel kleine lettertjes hoor. Ja, sorry, maar <laughs> ik, ik, wil zo, ik wil altijd zoveel vertellen. En het past er niet op de kaart. Maar het is een proef, hè. De volgende keer okay. maken we misschien wat groter. Vertel. Nou, ik weet niet of ik de tijd heb om het allemaal voor te lezen. Maar aan de ene kant staat normaal normaal gedrag bij dementie. Het ja. woord dementie gebruiken we eigenlijk nauwelijks. Dat uh, um, is ook helemaal niet nodig. Nee. En aan de andere kant staat wat helpt. Nou, dat is ook eerst een beetje wat normaal. Wat, normaal, wat echt, echt normaal is, is dat mensen vaak zeggen: met mij is niks aan de hand, ik heb niks nodig. Nou, in een vakjargon zeg je dan zorg weigeren. Maar eigenlijk het woord zorg hebben wij het ook niet met elkaar over. Want mensen met dementie vinden van zichzelf dat ze geen zorg nodig hebben. Goed, er is ook geen ziekteinzicht, geen ziektebesef. Uh, mensen nee. zeggen nee. Uh, dus als wij bijvoorbeeld gaan dansen met als capino-danser, dat doen we twee keer per week, zetten we twintig stoelen neer, maar we gaan niet vragen aan de mensen, heb je zin om? Want dan zeggen ze allemaal nee. Maar als ik uh, iemand een hand vastpak of zeg, kom we hebben een stoel, mensen gaan zitten en iedereen doet mee. Alleen, het is gewoon niet handig om vragen te stellen. Nou ja, zo kan ik nog even doorgaan? Nee, ga door. Geen vragen stellen is ook heel erg belangrijk, want vragen geven stress en je moet ja. gewoon eigenlijk stress zien te voorkomen. Ja. Nou, heel vaak zie je, en dit is ook nog belangrijk om te zeggen, er zijn zoveel vormen van dementie als dat er mensen zijn. Geen enkel proces voor loopt hetzelfde. Het is ook weer allemaal afhankelijk van je karakter. En uh, nou ja, van een heleboel andere dingen. Maar wat je vaak ziet is dat mensen passiever worden. Dat ze geen initiatief meer nemen. Dat ze geen plan hebben. En niet omdat ze geen plan willen hebben. Maar omdat ze dat gewoon niet meer kunnen bedenken. En dat komt toch omdat er iets verandert in je hersenstructuur. Maar daar worden je hogere hersenfuncties niet meer werken. En daar zit dat gebied. Ja. Nou ja, overzicht, verliezen grip, verliezen tijdgevoel, geen ja. idee hebben, wat is het voor dag, wat is het voor tijd nou ja, mensen maar dat moet je ook niet gaan vragen want raken ze nee, vooral niet, en vooral al die agendas weg, want wat je vaak ziet is dat familie super goed bedoelt natuurlijk, heel erg lief agendas, briefjes, maar ja, het is een beetje water naar de zee dragen, we hadden van de week een mevrouw, en die had in de agenda staan zorg bij maaltijden en die mevrouw was woedend, want die zei ik heb helemaal geen zorg nodig. Vind je mij uh, te dun? Moet ik meer eten? Dus het geeft vaak meer onrust. Ja. Nou ja, goed. Uh, nou ja, eenvoudige handelingen niet meer uit kunnen voeren. Dat zie je bijvoorbeeld. Mensen raken in een isolement. Uh, er wordt vaak gezegd, ja, mijn moeder wil niks meer. Mijn vader wil niks meer. Nou, ik denk dat mensen uh, geboren zijn, gemaakt zijn voor contact. Ik denk dat iedereen het fijn vindt om contact te hebben. En uh, mensen die kwetsbaar worden, zoals mensen met dementie, hebben daar hulp bij nodig. Die kunnen dat gewoon niet alleen. Dan hoef je dat niet te zeggen tegen je vader of je moeder. Van je kunt het niet meer. redenen dus... Nee, het grote sleutelwoord is verleiden. Verleiden en verrassen, maar dat kom ik zo op. Nou ja, mensen zijn kwetsbaar. Dat is iets anders dan gek of kinderlijk. Dat is totaal iets anders. Mensen kunnen nog heel intelligent zijn... maar bepaalde dingen gaan gewoon niet meer... waar ze zelf totaal niks aan kunnen doen. Mensen leven vaak in een andere realiteit... Nou ja, va vaak zie je, omdat mensen zich onzeker voelen, angstig zijn. Dat ze veel willen slapen, zich veel terugtrekken. Um, nou, herhalen komt natuurlijk voor. We hebben een mevrouw die denkt dat ze uh, één keer in de vier maanden komt bij ons. Want ze heeft een veel te druk leven. En in werkelijkheid komt ze vier dagen per week. In het begin probeer je dat uit te leggen. En op een gegeven moment merk je, dat heeft dus gewoon geen zin. En als zij nu zegt, van ja, maar kan iemand mij nou eens vertellen wat ik hier doe? Dan zeggen we, oh, wat een goed idee. We gaan het voor je opschrijven. Nou, dat hebben we al twintig keer gedaan. Dus op een gegeven moment doen we dat dan niet meer. Maar ze zeggen gewoon, goh, een goed idee. Dus we bevestigen haar in haar zijn. We zeggen niet van, ja, maar dat hebben we al heel vaak gedaan. Nee, een goed idee gaan we Is doen. Ik ook korte termijn gehad. <coughs> ja. <coughs> Ik heb dan, een kikker in mijn keel. Neem een slok water. Wat heb, je, wat heb je gisteren of vanmorgen van gegeten, om van maar te zeggen. Nou, dat is dus al een ongelooflijk ingewikkelde ik vraag. Heb er mee, hoor. Ja, maar het is een, echt een hele ingewikkelde vraag. Want als het korte termijn geheugen weg is en op een gegeven moment gaat dat weg, dan, dan, dan weet je echt niet meer wat je tien minuten geleden bij wijze van spreken nee. gedaan hebt. Maar als dus je nou daarom, daarom denk over ik. 80 jaar geleden. Dan weet je ja, alles. maar dat is ook interessant. Want de gele want, want plaatjes, zeg maar die er het laatst erbij gekomen zijn. Die gaan er het eerste uit. Dus je diepe herinneringen. Uh, we hadden van de week uh, een prachtig voorbeeld. Uh, we hebben een meneer zitten, die heeft 17 boeken geschreven. Die is Oost-Europa-deskundige geweest, bij het Parool gewerkt. Maar heel veel van die dingen zijn nu weggezakt. En ergens in een boekenkast was zijn uh, proefschrift naar voren gekomen. Sport bij de Sovjet-Unie, wat hij geschreven heeft in 1978. En uh, we bespreken dat in de groep. wij, wij uh, we zeggen ook van jeetje, Martin, wat goed dat je dat gedaan hebt. En dan zie je dat Martin groeit en dat hij straalt en dat hij glundert. Maar echte details weet hij niet meer. Die zijn weggezakt. Maar hij, uh, hij geniet en, en ja, komt weer tot leven door die grote bevestiging die hij dan krijgt. Maar nu heb je dat ook... Heb veel te praten. Ja. He? Ja. En je hebt een hele kaart <laughs> ook beschreven over wat helpt. Ja, precies. Laten we het daar nou. vooral even over hebben. Nou. Um, wat, wat wij altijd zeggen is, uh, wat enorm helpt, is anders omgaan met dementie. Dat wil als eerste zeggen, dat is meteen ook het moeilijkste, accepteer. En beweeg mee. Ja. Uh, geen vragen stellen, vragen creëert. Per definitie onveiligheid. Want er ontstaat toch stress. Dat voel ik nu ook een beetje stress. Oh, geef ik het goede antwoord. Nou, mensen met een met ziek zijn kwetsbaar. Meteen de volgende. Geen vragen. je aan stress bent. Wat heel erg goed helpt is verleiden, verrassen. En wij noemen dat doe energie Dus niet van pap, mam, heb je zin om. Nee, gewoon doe. doen. Net als dat je dat met kinderen doet. Je Trek je jas aan, we gaan wandelen. Oh, we gaan leuk aan de koffie of we gaan iets doen. Maar niet overleggen. Al helemaal niet de avond daarvoor. Nou ja. Dan slaap je niet meer. Nog ingewikkelder. Geen strijd, niet discussiëren, overtuigen en alsjeblieft niet verbeteren. Dat gebeurt heel vaak. Goed bedoeld, goed bedoeld. Snappen dat heel goed. Maar het is ja, soms pijnlijk om te zien dat mensen steeds verbeterd worden. Maar ze kunnen er gewoon echt niks aan doen. Want al die dingen die ik opnoem... Hè, maar als van, ik nou een groene sok en een rode sok aan trek... Nou, dan zeg ik jeetje, wat zie je er leuk uit vandaag. Kijk, dat bedoel ik. Dan maakt het uit. Dat is ook, het vraagt meer van ons, hè? van ja. dat je bepaalde dingen loslaat, die zogenaamd normaal zijn, nou ja, dan kom je of je, je hebt vijf keer dezelfde trui aan nou en, ja. dan ben je nog steeds die leuke man die je altijd geweest bent ja, Daar, over dat gevoel hebben we het eigenlijk ga door Even kijken, waar was ik gebleven? Oh ja, humor, ontzettend belangrijk. Uh, Spel, toneel, creativiteit, optimisten, lucht is ook zo belangrijk. Het is natuurlijk een zware ziekte. Uh, ik zeg heel vaak, als we kunnen toveren, zou ik al die diagnoses ongedaan willen maken. Dat kunnen we niet. Maar we kunnen wel van iedere dag een feestje maken. Ja. Want tussen de diagnose en eventueel overlijden. Ik bedoel, dood gaan we allemaal. Maar tussen diagnose en overlijden kan wel 8 tot 10 jaar zitten. En mensen die het. Die die krijgen, zijn er niet bij gebaat... als wij de hele tijd maar die zwaarte induiken. Nee, we moeten gewoon samen verder leven. Dat is eigenlijk het idee. Een glimlach en warmte. Enorm, enorm. Dat is, dat is, uh, ja... Jij hebt het helemaal goed begrepen. Dank je. <lacht> <lacht> Ik mag komen. Ja, absoluut. Ja, maar dat is ook zo leuk. Dat je bij ons eigenlijk helemaal niet voelt... Gisteren was er ook weer. We hebben gezongen, we hebben gedanst. En toen zei iemand, die zei... Jeetje, wat is dit mooi eigenlijk. Want op een gegeven moment weet je helemaal niet meer... wie, wie, wie is, heeft naar dementie en wie niet. En ja, dat is eigenlijk niet, het idee. Je niet dansen. Ja, ja, goed. Dan ga je ja. genieten, lachen is ook leuk. Uh, je hoeft niet te dansen. Dat is ook okay. altijd belangrijk. Want we zeggen, je hoeft niks. Je hoeft nee. niks te kunnen. Je mag gewoon lekker jezelf zijn. En dan blijkt dat iedereen... Iedereen heeft natuurlijk een uniek verhaal. Iedereen voegt iets toe aan het grote geheel. Verder. We gaan even zeggen. verder. Oké. Okay. Um, veel plezier. Nee, wat dat, yeah. wat dat noemen wij dan veel plezier. Hart- en oogcontact. ontzettend belangrijk. Dat je mensen gewoon echt goed aankijkt. Dus alleen al... Het zeggen, morgens is bijna een ritueel op zich. Mensen echt zich heel erg welkom voelen. Als ze bij ons weer over de drempel komen. Positieve aandacht. Gewoon enorm veel bevestiging. Nabijheid en energie van anderen is eigenlijk heel erg nodig. Hè? Want mensen kunnen het niet meer zelf. Alhoewel sommige mensen kunnen het natuurlijk wel zelf. We hebben ook mensen. Dat is ook zoiets. Vaak wordt er dan gezegd van ja, nee, maar zo erg is het nog niet. Mensen komen ook nog op de fiets. Nou, perfect. Weet je, dat is allemaal supergoed. En dat komt, gebeurt ook allemaal. En ze kunnen het wegvinden. Ja, sommige mensen wel en sommige mensen ook helemaal niet. Die lopen ook onze deur voorbij. Nou, dan zeg je even, hallo, de koffie is bruin. Nou, dan gaan we ze binnen. Maar sommige mensen komen ook op de fiets, ja. Nee, dat zei ik net al, hè, dat ieder proces verloopt ook weer anders. Nou, focus op wat er wel is, vinden we ook heel belangrijk. Gewoon mens mogen zijn en niet alleen maar over de dingen die niet meer gaan. Ja, brein en lijf actief houden. Hè. Dat is al bewezen dat bewegen heel goed is. En dat gaat natuurlijk bewegen met je lijf, maar ook met je brein. Vaak wordt er al gezegd: ja, nee, mijn vader heeft geen behoefte. Mijn moeder heeft geen behoefte. Uh, maar mensen, het, het gaat niet goed met mensen als je ze alleen thuis laat zitten. Dat is echt belangrijk. Ook, ook als mensen kwetsbaar worden, dat ze nog uitgedaagd worden. Dat ze <coughs> ergens op kunnen kouwen. Uh, uh, uh, uh, lieve Leontien, we gaan ja. richting de 11 uur huurt dus... Oh jeetje, heb ik al uh, zoveel ik, ik, tijd? Uh... Ik, ik, we hebben nog een minuut. Dus okay, nou ja. als jij nu een, een, een opmerking zou moeten maken uh, naar, naar de inwoners van Zandvoort. Ja. Um, die met het probleem te maken hebben. Ja. Kunnen ze ook gewoon informatie krijgen? Ze kunnen informatie komen halen. Ze mogen bij mij die kaart opkomen. Ah. <coughs> Ik kan helemaal schoor van praten. Ze mogen die kaart komen halen bij ontmoetingscentrum Zandstroom. Dat uh, is Torbekkenstraat. Uh, 13 tegenover ja. het casino. Kom gewoon binnen. Uh, kom over die drempel. Er is altijd koffie. We vinden het altijd leuk als er mensen binnenkomen. Hoe meer, hoe ja, leuker. Niet klopt, allemaal tegelijk, maar... Maar het is nog beter als met tweeën komen... Uh, de man, ja, de vrouw. Of, ja, of alleen... eerst even de familie. Kom even op de koffie. Kom een praatje maken. We hebben ook een Facebookpagina. Valt van alles op te lezen. Zetten we ook heel vaak tips op. Kun je een beetje sfeer proeven. Maar het belangrijkste is gewoon: het is gewoon, het is gewoon fijn. Het is leuk. Het is gezellig. Um... En die kant moeten we veel meer op in de zorg. Het is wat je zei, het is een sociëteit. Het is een sociëteit. Je Volk gaat naar gezellig. de club. Ja, ja. En sommige ja. mensen zeggen, ik ga naar mijn werk. Vind ik ook goed. En anderen zeggen, ik ga naar mijn feest. Vind ik ook goed. Ik Vind alles goed. Er is maar geen dag opvangen, dagbesteding is. Nee. Want daar wil niemand heen. Nee, precies. Maar dat zeggen we ook niet. Nee, precies. Heel goed. Ik wens jou enorm veel succes ja. met je werk. Ja, dank, dank je wel. We doen het samen. Hè. We doen het met z'n allen. Hè. We hebben een ja, heel maar, groot team. Ik, ik ken een aantal mensen die dankbaar naar de Zandstroom gaan. Ja. En met veel plezier naar ja. je ja, dat is ook het idee. is ja. hier een gezellige dag geweest. Ja, supergoed. En dat daardoor kunnen mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Want dat is wat we doen. In samenwerking met de thuiszorg. Mensen zo lang mogelijk in hun eigen fijne omgeving houden. Ja. En ga je naar de Facebook, dan is het Ontmoetingscentrum Zandstroom. Even googelen Gewoon op Google. Als... Ontmoetingscentrum Zandstroom. En ook als je geen lid bent van Facebook, kan je toch even gluren bij de buren. Zeg ik altijd. Kan je gewoon in onze fotomap kijken. En, nou, zijn er zijn uh... de mensen die jou misschien willen bellen. Mag ook. Ik ga zal ik mijn 06-nummer geven? Nee, laat ik maar. Ja. <coughs> ik geef het telefoonnummer van Zandstroom. Dat is 023-891-3883. Nog een keer. Uh, 023-891-3883. E-mail, Zandstroom, apenstaartje, zorgbalans.nl. Ik heb het genoteerd. Ja, dan kom gewoon vooral gezellig op de koffie. En als je je kunsten wil vertonen bij ons, zingen, dansen, verhalen... Wil vertellen, ook dat vinden we allemaal fantastisch. Maar dan moet je wel snel zijn, want er zijn een heleboel mensen die het er bij u langskomen. Ja, dat zijn. Maar we, we hebben er nooit genoeg. Ik bedoel, jarenlang. lang. je wil een jaar vullen met van alles en nog wat. Dus er is altijd ruimte voor nieuwe gezichten. En dat vinden wij ook leuk. Nieuwe mensen ontmoeten. Want ieder mens brengt weer een nieuw verhaal mee. Ja. Bedankt voor je komst. Heel graag gedaan. En ga alsjeblieft door met de belangrijke. Ja, gaan we doen, ga doen. Dankjewel.